De vereniging voor mensen met multiple sclerose maakt zich zorgen over het lot van jonge patiënten. Vroeger hoorden mensen op hun veertigste of vijftigste dat ze MS hadden, maar door verbeterde technieken is dat nu vaak al rond hun twintigste. Daardoor dragen patiënten de druk van hun chronische ziekte tientallen jaren langer met zich mee, zegt de MS-vereniging. Ook kunnen jongeren met MS bijvoorbeeld moeilijk een levensverzekering afsluiten. Het schilderij De Intocht van Napoleon is vanaf oktober weer te zien in Amsterdam. Het schilderij komt te hangen in de schuttersgalerij van het Amsterdamse Museum, het voormalig Amsterdamse Historisch Museum. Het doek van de Antwerpse schilder van Bree laat zien hoe de Amsterdamse burgemeesters keizer Napoleon in 1811 verwelkomden. Na 1891 was het schilderij nog maar zelden te zien om de Nederlanders niet te herinneren aan het Franse tijdperk. Door een stroomstoring ligt het treinverkeer bij Den Haag Centraal sinds kwart over drie vanmiddag volledig stil. Volgens spoorbeheerder ProRail is er een probleem met de stroomtoevoer naar de wissels. Er zijn monteurs bij. De verwachting is dat het euvel na de avondspits is verholpen. Het weer vanavond en vannacht in het zuiden en westen nog enkele buien. Elders opklaringen, minimaal vannacht tussen 12 graden in Groningen en 15 in Zeeland. Morgen weer buig met een temperatuur van 19 graden op de wallen tot 22 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Dit zijn de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. A4 Amsterdam Den Haag bij Soeterwoude 3 en de A10 West richting Zaanstad 5 kilometer voor de Koentunnel. A28 Utrecht, Zollen tussen Maan en Leusden 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Bent u al BN'er? Nee?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 Zandvoort heeft het En jij beleeft het Zon. Zon Zee Zandvoort Zomerhits ZOMERHITS ZOMERHITS Dit is de zomer van ZFM Met, Met. nu het weekend in like cats but we never stray Geen. Met you and me in my pocket Daarvoor Save the world uh, Van de Suitshuis Mafia En daar weer daarvoor was het Bruno Mars met de lazy song Hé hey Niels? Ja zeker Zo so, was denk ik, ik, ga, ik ga lekker laat alles aanzetten hè Natuurlijk Zo is nee, we. Um, Ja we hebben binnenkort kermis Dus uh, Lijp shit Ik kan echt niet meer normaal doen vandaag Dat is echt niet normaal Niels is een beetje net wakker Niels kan niet meer normaal doen Niet normaal Ja Na enkele jaren Van afwezigheid uh, Staat vanaf dit jaar De kermis in Zandvoort Weer uh, gerand Voor Ja Tien dagen spektakel En zo dus, ja. Dus wel mooi. De kermis is vanaf uh, 22 juli En die uh, duurt ongeveer uh, 10 dagen tot de 31ste En uh, ja, voor de rest heb je uh, Ja, wat heb je eigenlijk allemaal uh, Je hebt uh, heel veel te doen voor jongeren zo gewoon een keertje goed Niet alleen maar van die uh, draaimolen zo. Het is een grote uitgebreide kermis Die is op, uh, ja, ja Op het, uh, hoe heet het, plein Nou, ik word afgeleid door iemand die heel rare dingen zit te doen hier Maar goed um, Die is op de boulevard en op het badhuisplein Ja En uh, onder andere Matsu komt er En uh, Bora komt er ook, speciaal voor jou Dora, Titi Dora. Ja, en uh, je hebt ook een komt euro Diego ook dan, of niet? Nee, die komt niet. Jeetje. Ja. Hoeft uh, niet Dora, niet. wel aan Diego. Nou, leuk voor je. We gaan even <much> eens luisteren naar uh, Limit To Your Love. Die radio kan misschien niet even stil zijn, maar dat hoort bij het nummer. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow motion. Like a map with no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 till you care So carelessly then Sleep there There's a limit to your care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 Oogst. Ik kijk om de pielen worden groot De wereld is mijn plukje Op je polle pips naar een golf afstand Van je hemel lichaam, ze is van spek.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 Terug heb mijn drankje met de sterren in de lucht te zeggen de wereld drankje. is een plaats ja op je pol pit Gewoon holat denk te afstand van je hele lichaam het is ons trek alle klas Ja, dat is stenen van de hier van tegenwoordig. En we hebben over uh, ongeveer 7 minuten hebben we Danny Vera aan de telefoon. En ja. ja, dat is wel gezellig. lijkt mij. Hij is natuurlijk uh, erg bekend van uh, Football International en uh, van Tour de Jour, dat op dit moment uh, ongeveer over anderhalf uur, nou, tweeënhalf uur begint. Gezellig programma. Um, ja, wij gaan hem vragen over uh, ja, hoe het nou kan dat hij zeg maar, zoveel met Wilfred Genegen zou gaan doen. Ben ik wel benieuwd naar. En, uh, en we, gaan, en we gaan, gangen, gaan natuurlijk aan hem vragen. Terwijl iemand op te aan het klappen is of zo, weet ik veel. Maar ga maar. En we gaan vragen natuurlijk of hij misschien iets kan regelen voor ons, dat we andere mensen van uh, Tour de Jour of uh, de VI kunnen vragen mm -hmm. ook voor interviews. Ja. Dus. En we gaan uh, nu luisteren naar uh, echt een heel nieuw nummer van uh, Eminem: Bruno Mars uh, Royce Da 5,9 of zo, 5,9 weet ik veel. Uh, en nog meer mensen die eraan meewerken. Ik ga het niet allemaal opnoemen. Het is echt een heel groot lijstje. Uh, het is echt een heerlijk nieuw nummer van Bruno Mars Heb jij nog iets toe te voegen? Uh, nee, eigenlijk niet. Ik ah, vond hem wel, uh, wel een relax nummer. Ik ook. Gaan hem draaien. Uh nou werkt. De pikje dus altijd hè, dat werkt niet. This one's for you and me. Living out a tree somewhere.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 Cocky prick, but you cock's are slick Pop and shit, a lie, you flipped your life around Crocker shit, all well, you dicks, your a kid Flip dick, you the opposite, you stay the same Cock back with the steel cocky bricks I love it when I tell him stuff it cause it wasn't that Long ago when Marshall said busted like a cause he couldn't cut Mustard muster up, nothing brain fuzzy Cause he's pausing, woke up from that puzzle. Now you're And tell him how real he is or how high I am or how I will keep going for him to know it I promise Tears. My daddy got a bad back, so it's only right that I write to look in Mark's writing to that post office and tell him to hang it up. Now his career is LeBron's Jersey in 20 years. I stopped when I'm at the very top. You shit it on me on your way up. It's about to be a scary drop. Cause what goes up it must come down. You going down I'm something you don't wanna see, like a hairy box. be hour, happy hour. Life is wacky now I used to have to get the cat to get the pussy Now I'm just to cast me out. Ow, ow, I'm a classic cow. Always down for the catch. Like a packet out. Like y'all are doing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 To be kicked down, fast to but tonight So hold up the let it shine. This one's for you. Dat was uh, Leider van Bruno Mars. Ja. Als het goed is, uh, hebben wij uh, aan de telefoon de enige echte Danny Vera. Klopt dat? Als Niels hem al Doe, klopt dat? Hebben we Danny Vera aan de telefoon? Ja, als het goed is wel. Kijk. kijk. Goede, goedenavond. Goedenavond jongens, alles ik... lekker? Ja, ja heerlijk. En jou ook? Ja, op gemakje. Ik zat net aan het, uh, aan het uh, diner. Oh, lekker. Oh, uh, dus de story eigenlijk? Nee hoor, ik was net klaar. Oh, Oké, okay, nee, okay. um, Ja, Ik heb eigenlijk wel op dit moment al een van mijn helden aan de telefoon. Ben je er nou? Dat meen ik echt, ja ik ben echt van jou. Oh, oh dat is cool, nou. <laughs> sinds, ik jou, uh, sinds ik jou bij VI heb gezien en gehoord uh, ben ik echt, vind ik jou echt, ja. Je hebt toch wel meer waarde aan het programma, laat ik dat zo zeggen. Nou daar ben ik blij omdat dat je dat vindt, ik vind het zelf ook, uh, ik vind het samen zelf heel erg leuk om te doen. En uh, ik vind wel ook dat uh, nu wij erin zitten, dat het ook echt wel, uh, ja ik weet niet, ik vond het programma sowieso wel leuk. Ik ben ook fan mm -hmm. van Johan, ik vind Johan Goud en uh, Van de Grijp en natuurlijk uh, Wilfred ook. Ja. En, en ik vind het leuk dat, dat ik een bijdrage mag leveren, laat ik het zo zeggen, dat, dat vind ik eigenlijk de juiste wording. Ik vind blij dat ik, blij dat ik dit mag doen. Mm -hmm. Want jij, uh, ja, jij, jij bent ook natuurlijk uh, nu bij Tour de Jouw betrokken. Ja, er uh, ja. Ja, ging eigenlijk in één moeite door. Ja, want, uh, wij, zijn, wij zijn natuurlijk gewoon heel erg ingespeeld op het team van de mensen die hier ook werken. Mm -hmm. En uh, ja, ons hoeven ze ook niet nog even wat uit te leggen van hoe tv werkt of wanneer we een bumpertje moeten instarten zeg maar uh -huh. weet je wel dat, dat is een beetje gewoon uh, het werkt gewoon heel makkelijk voor, uh, voor iedereen oké okay, en wat is er nou anders aan de Tour uh, tegenover de VI zeg maar? wat, wat is er anders? Het, het, uh, het programma bedoel je? ja voor ja. jullie voor eigenlijk ja. voor ons is het nou ja goed ik uh, het, het is niet zo heel veel anders het is eigenlijk uh -huh. meer een beetje dezelfde opzet als vorig jaar uh, VI Oranje dus uh -huh. toen we vanuit Koehuis kwamen ja. En toen uh, begonnen we heel vaak het programma met uh, een liedje wat ik had geschreven. dat heette Orange Blow. Dat was uh, eigenlijk een eerbetoon aan de, aan de, uh, de oranje fans. Ja. En nu beginnen we elke uitzending uh, met uh, een liedje dat heet Tomorrow Will Be Mine. En dat is eigenlijk uh, een soort uh, ook overwinningsliedje. En ja, is, ik heb het geschreven omdat het met Tour in het achterhoofd. Maar het is eigenlijk... Uh, ik heb dus nergens het woord Tour de Frans gebruikt of wielrennen of zo. Ik vind dat nooit zo... Uh, dat ging ik zelf niet zo chic. Ik vind het mooier om een liedje te schrijven wat dan een, waar iedereen een beetje zijn eigen verbeelding aan ja, precies. heeft. Dus je kan het toepassen op, uh, je zou het ook toe kunnen passen op, uh, weet ik veel, autorijden of, of iets anders. Of... Ja, dat, dat de mensen het zelf in kunnen vullen, zeg maar. Ja, ja. Dat het niet alleen maar, weet je wel, als het programma klaar is, want het nummer komt ook gewoon op mijn eigen cd, ja. dat je dan niet denkt van, uh, oh, daar heb je dat uh, liedje weer. Ja, je, dat zal je wel hebben. Van, hm. Ja. dat liedje uit het wielrennenprogramma, maar, maar het is niet specifiek voor wielrennen? Specifiek, nee. Dat, vind, dat vond ik er zelf leuk aan. Wie is jouw muziekheld nou? Wat zeg je? Wie is jouw uh, grote muziekheld? Nou, ik heb er een aantal. Vertel. Ik heb... Uh, toen ik zeven uh, jaar was trok ik Roy Orbison uh, bij mijn vader uit de kast. Mm -hmm. ja. En uh, Elvis ook. En uh, Johnny Cash ook. Ja. En, uh, toen ik wat uh, ouder was, uh, was ik een uh, heel groot fan van uh, Chris Isaac. Mm -hmm. En uh, Bruce Springsteen. Ja. En, Steve. en ja, ja, goed, ik kan zo doorgaan, maar dat, dat is wel mijn... Uh... En van nu een beetje, de, de artiesten van nu? Van nu? Ja, ja ik, ik ben niet zo heel erg uh, van... Uh... Van de nieuwe muziek? Nee, ja, er is één gozer, die heet mm -hmm. Judy McPherson, maar dat, dat kennen jullie denk ik niet. Dat is een uh, nee, ja, onbekende Amerikaan en die, uh, die maakt ook cd's, maar dat, dat vind ik, dat draai ik dan heel veel. En ik heb toevallig de laatste CD van Adele gekocht. Die ik uh, die is wel erg briljant, goed. Briljant, echt briljant. Elk nummer op die CD is goed. Briljante liedjes, ja. briljant geproduceerd. Echt alles perfect. En dat, dat, vond ik, dat vind ik eigenlijk ook bij... Dat uh, zou je misschien niet uit mijn mond verwachten, maar... Als ik dan toch muziek van nu moet kiezen, vind ik Rihanna, vind ik altijd... Uh, ja, inderdaad. Dat, ja. Dat, dat, dat zou je niet bij jou verwachten, inderdaad. Nee, maar dat vind ik dan toch wel... Ja, op een of andere manier... En uh, wat, uh, wat heeft de uh, VI in de Tour de, nou voor jou betekend, zeg maar? Nou ja, ik heb, ben, ik heb er wat meer bekendheid door gekregen, gelukkig. Ik ben al uh, vanaf mijn achttiende aan het uh, uh, bikkelen. En vanaf keken, vanaf 2002 kreeg ik het laatste contract bij Universal. Ja. En uh, toen, uh, toen dacht ik ook dat we een beetje gingen doen. Maar ja, dat, dat werd een fiasco op een, uh, een uh, nummer één hit in Turkije na. <laughs> En, in Turkije? Uh, ja, ja, dat was een, uh, ja, in het vorige leven heb ik daar twee uh, nummer één hits gehad. Ja. Okay. En, uh, en heb je nog dromen? Wil je nog iets bereiken in je leven? Zeg maar, nou, mijn, mijn droom was altijd... En ik werd ook wel geïnterviewd door regionale krantjes en vro zo vroeger. En dan had ik weer gezegd... Uh, ik, ik wil graag leven van de muziek. Dus ja. Stond er bo boven, de, boven de artikel stond dan... Denny Vera wil doorbreken of zo, weet je wel. Mm, yeah. dat, dat heb ik nooit zo... Ik heb nooit zo de drang gehad om, om... echt een bekende Nederlander te worden of door te breken... in de muziek. Ik, ik wilde eigenlijk gewoon... dat is meer wat erbij komt. Een beetje meer een hobby. Uh, Misschien is dat ook wel een goede instelling. Nee, ik wil gewoon graag... mijn muziek maken, weet je. Ja. Ik maak dus ook niet iemand anders zijn muziek om maar bekend te worden. Ik wil gewoon mijn muziek maken en als ik daarmee... duizenden mensen... kan blij maken of... Mm -hmm. honderden mensen of miljoenen mensen... dat maakt me dan niet zo uit. Maar als je... Hoe bekender je wordt... Omdat je vaak op televisie bent of dat soort dingen... Daardoor word je bekender. En daardoor komen er meer mensen naar... je optredens kijken. En dat is leuk, snap je? Maar het, het, het, het, het, het adoreren van dat, dat, dat hoeft... Dat hoeft maar zo. Ja, nou hebben we eigenlijk ook een klein probleempje. Ja? Mogen we dat tegen jou zeggen? Ja, tuurlijk. Nou, wij zouden echt... Binnenkort zou ik heel graag Wilfred of Johan of René een keer willen interviewen. Alleen, ik ben daar nou echt ongeveer een half jaar, ongeveer drie kwart jaar zelfs mee bezig. Alleen, dat lukt maar niet. Nee, dat kan ik me voorstellen jongens. Die mensen zijn zo druk. Dat wil je gewoon niet weten. Johan die maakt zulke lange dagen. Dat is, uh... dat is af en toe wel te merken aan Johan ook. Ja joh, die, men, die mensen werken zo hard en die worden... Weet je wel, kijk, Johan is zo'n bekende Nederlander. Die wil door iedereen geïnterviewd Iedereen wil hem interviewen. Ja, ja, ja, ja. Elk programma, weet je, en zelfs. Hij, hij zegt ook de wereld draait door af. Daar heb je ook gewoon geen zin in, omdat hij, ja, weet ik het. Eigenlijk te druk. Maar hoe, hoe, zou, hoe zou jij dat aanpakken? Als wij Wilfred Genees zouden willen interviewen? Eh. Uh, dat zou ik niet weten. Wat? wat? Ik denk dat je eens een, uh, een, uh, een manager of ik weet niet of hij een manager hebt of gewoon eens een. Uh, heb je wel. Nou, nee, ik zou het niet weten. Ko koop een kaartje zou ik zeggen, en kom hier een avond zitten. Nou, dat is dus ook het leuke geval. Uh, wij, wij, wij komen 18 juni komen. Of 18 juli komen we naar jullie toe. Oké, okay, nou dat is gezellig. Ik denk gewoon als je hem. ze uh, zijn altijd op het podium, kan ze altijd aanspreken. Mm -hmm. En uh, als jij zegt van uh, ik ben van dit en dat radiostation en zou ik je een keer mogen interviewen. Uh, van mijn part is het per mail, weet je wel. Want ja. je kijkt, hun zijn zo druk. Je hebt nou mazzel dat je... Of mazzel, ik vind ik ook een beetje overdreven, Maar <lacht> ik, ik, in dit stukje heb ik net even niks te doen. Dus dan, dan kan ik ja. nou al even... Maar vanmiddag zat ik ook in de studio, weet je wel. Ik, ik heb het zelf ook druk. Ja. Yeah. komt het wel even uit. Dus dat maakt dan niet zo heel veel uit. En uh, ja, ik zou gewoon zeggen... Vraag het aan mogen we je interviewen? En desnoods dat ik wat vragen op de mail ja. of zo. Ik weet niet hoe dat bij die gasten werkt. T Tot slot hebben wij wel... Uh, ook iets leuks, wij hebben namelijk jouw grootste concurrent uh, volgende keer in de uitzending. En mag jij denken wie dat is? Het gaat over de Tour de France, de grootste concurrent van jou. Ja, nee, dat is geen concurrent, joh. dat is iets. <laughs> Een naamconcurrent sowieso, hè? He? Een naamconcurrent is het sowieso. Een naamconcurrent? Ja. Weet je wie het is, denk je? Danny dan. Ja. Heb je die in niet show? Die hebben wij volgende week aan de, aan de telefoon. Oké, okay, ja, Danny is ook heel goed. Ja, ik baal er echt van. Ik, was, uh, ik dacht eigenlijk dat ik hem gisteren zou gaan inhalen. Want mm -hmm. ik één punt. En in één keer sta ik, godverderde. <laughs> en derde weer. Oh, je kevin dus vandaag? Hé? Heb jij kevin dus vandaag ingevoerd? Nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar het is, het is, je, je hebt dit van tevoren ingevuld, hè? Ja. Je, je, je, je past er niet aan. Het is net zoals bij de WK, weet je wel. Mm -hmm. Je voelt wat in en that's zit. Als, uh, als je Nederland uh, kiest als... Uh, als winnaar mm -hmm. en ze gaan er de eerste ronde uit Ja, dan uh, gaat het gewoon, gewoon klaar En bij hem ging Kern uh, van de week uh, Onderuit En uh, dat vind ik heel lullig voor Kern Maar ik dacht van, ik ga van Nederlandse winnen En nou staat hij toch weer, uh, <laughs> toch weer boven me Dus ik, dat ik, past, zat niet helemaal in mijn planning Voor jou hoop ik dat uh, Nederlandse um, Wiggins had ingevoerd Want die ligt er goed is nu wel ook uit Ah oh, nee, want die heb ik Echt? <laughs> nou, die is, uh, die is uh, erg hard gevallen Die, die, is erg, er, erg hard. die heeft waarschijnlijk zijn sleutelbeen gebroken ik meen dat niet, ja ik heb ja, de... dit, dat meen ik echt. Ik de... He, wat slecht Ja. Ga ik dadelijk naar vijf of zo. Dan kom ik onder drie Roelving te staan. <laughs> die, die is die is het toch vanavond niet mag ik hopen? Hij is er elke dag jongen. Oh is het? Er... Maar ik vind dat niet zo leuk. Jij kan veel beter zingen. Ik ga diplomatiek antwoorden goed. Ja. <laughs> Mogen we heel erg bedanken voor het interview. En uh, misschien wil je, je eigen nummer aankondigen. Tomorrow. Ja, draaien. Ja die gaan we draaien. Maar een klein stukje dan. Nee, uh, ja, 1, 2, 1, 1, 7, ja, 1 minuut 47 Ja, ik wou net zeggen, dat is dan uh, gewoon net van... Uh, ja, het is nog niet helemaal af, maar jullie hebben hem van YouTube gehaald dan ja, ja, heel stiekem Als jij het goed vindt ja, ik heb, helemaal, helemaal niks, vind ik alleen maar leuk dat je hem draait Alleen hij is nog niet, uh, nog niet uit, ik ben hem in de studio op oplemen, dus. Uh, nou, ja, alvast uh, een voorproefje Ja, al uh, lieve mensen, hier alvast een voorproefje van uh, mijn... Uh, uh, ik weet nog niet of het een nieuwe single wordt, maar in ieder geval zal hij op mijn nieuwe plaats verschijnen uh, Het liedje... Hij heeft de mooie James Bond-achtige titel gekregen. Tomorrow will be mine. Uh, dit is de fabuleuze Denny Vera van <laughs> Nederland. Uh, ik vond het leuk om in jullie radioprogramma te zijn met Tomorrow will be mine. Later, jongens. En bedankt. Bye. Bye. Bye. You know I will get there and I will be on time I will make that mountain mine Keep on staring at the road without an end Waiting for the sun around the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 Zelfs en niemand krijgt mijn lijn Vandaag ben ik boom, maar morgen ben ik rijk Morgen is de toekomst, en zal het zijn Dus vergeet ik mijn problemen, voor de zwakte zelfs fijn, en niemand krijgt mijn lijn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 en niemand krijgt mij klein Vandaag ben ik vol, maar morgen ben ik rij. Morgen is de toekomst, en zal het beter zijn Dus vergeet ik mijn problemen, voel het slechte zelfs fijn En niemand krijgt mij klein Deze is voor jou, deze is voor jou Bombs. he keeps on forgetting what it rolls down The whole cloud goes so loud He opens his mouth But the words won't come out He's joking out Everybody's joking now The clock's run out Time's up, over, bow Smack back to reality Oh, they're gonna grab Oh, they're gonna grab choke He's so mad but he won't give up Back to it don't matter, he's dope, he knows everything's broke, he's so sad that he knows when he goes back to his normal home. That's when it's back to the never then go. This whole bad you better go capture the you and hold it on that room. This whole that escaping This world of mine for the taking Make me king As we move toward a new world border A normal life is boring The superstars close to cold water Only grows hotter Only grows hotter These girls is all wrong Knows it's all wrong Coast to coast shows As known as the road trotter Lonely roads got gotta on. Cold father from home He's no father Goes home and barely knows He's no daughter Hold your nose Cause here goes the cold water Don't Change what you call rage to this Proof off like two dogs' cage I was playing in the beginning The mood all changed I've been chewed up and spit out and food off stage But I can't prime and step right in the next cycle just believe somebody's playing the part But all the pain inside Amplified by the fact That I can't be with my time is And I can't provide the right type of Not for my family just man Damn, he's got them stamps on body diapers And a snowman, there's no Macai This is my life, and these times are so hard It's getting even harder trying try to feed the water My C plus, see the sun, I caught up between Me and a father, and a her baby's mama's drunk Screaming on her, too much for me to wanna Mama, I love you, but this trailer's got oh. Dat was de script met Lose Yourself. Voor Moor ben ik rijk van Gersperdoel en je vecht nooit alleen van de 3 A's. En daarvoor heb je nog sterrenstof. Van, er... van, uh, sterrenstof. Ik van tegenwoorden. Van ja, Van tegenwoordig. en dan sterrenstof. Als je sterrenstof. Precies. Ik ken je wel toch, sterrenstof? Ja. Ja, we gaan zo even luisteren nog naar Like a G6. En nou had ik dus de grote marshal dat ik uh, naar mijn werk moest om uh, half twaalf. Ja. Nee, om half één. Sorry. Dus om twaalf uur ging ik op mijn fiets. En ja, daarvoor was het op zich nog wel redelijk weer, maar toen ging ik op mijn fiets zitten. En ja, toen ging het fout. En toen ging het fout, ik weet niet wat ik fout heb gedaan. Ik snap het eigenlijk ook wel weer wat ik fout heb gedaan, maar. Ik ben echt. Het, het heeft gehost hier, hè. En ik liep dus net naar, uh, naar huis, vanaf oh, yeah. het busstation. Yeah. En daar zag ik dus voor elk huis, zag ik allemaal van die, uh, ja, ongeveer 50 centimeter hoge, hoge houten dingen staan met zandzakken. Dus ik denk, persoonlijk, ja. dat het weer is gebeurd dat de helft van het dorp is overstroomd. Dat zou zo, maar. Kunnen. Alleen dat heb ik niet bevestigd gekregen. Alleen, zag, ik zag ook wel zandzakken, dus. En het, het regent echt heel hard. En ja, daar zat ik dus middenin. Ik heb dus er een, niks van meegekregen. Nee. Jij woont natuurlijk ook heel dicht bij je werk. Hè? Precies. En jij hoeft niet door het regen te fietsen, hè? Precies. En ik wel, hè? Ja, precies. Ja. En, uh, ja. <laughs> Trouwens nog even iets uh, wat ik wel heel naar vond. Dat was uh, vorige week. Ja. Nou, vorige week. Eigenlijk vrijdag. Gisteren. Nee, donderdag. Ja. Oh, ik ben er echt goed bij. Nadat ik over ben gegaan, ben ik echt dingen gaan doen. Maar... Um, Gisteren was het natuurlijk een tentestadion, dat is wel een beetje, daar ben ik wel van geschrokken. Ja. Wat vind jij ervan? Nee. Ik vind het wel jammer op zich. Ja. Ik uh, gun het ze niet, ik ben ja. toch Ajaxiet, maar uh, weet je ja. zoiets gun je in een andere club, gun je dat toch niet. Nee. Ik wel. <laughs> Martijn gunt, Martijn is het trouwens ook, is ook? Ja, meer doden. Uh, meer doden. nee, dat vind ik niet, dat, dat, dat, dat kan niet. Minder. Ik eh ik, uh, ik vind het gewoon, ja, ik vind het wel lullig. Ja. En uh, het grote, leuke, minder leuke probleem van Twente is nu dat ze dus een stadium hebben waar ze niet in kunnen spelen. En dat ze over, uh, wat zal het zijn, zes, zeven dagen al uh, ja Champions League moeten spelen in de voorronde. Dat is een beetje een groot probleem. Ja, dat gaat uh, tegen zijn werk alleen maar dit. Ja, inderdaad. Uh, nou, tot volgende week denk ik dan maar. Ja, we zijn alweer bijna aan het eind van deze uitzending. Ja. Dus uh, tot volgende week dames en heren. Inderdaad. En bedankt voor het luisteren. You put your hands up. Put your put your hands up. Yeah, it's hate away bump. Make you put your hands up. Make you put your hands up. Put your put your hands up. G6 Make me play.